Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Het Israëlische leger is met tientallen tanks het zuiden van de Gazastrook binnengevallen, zeggen ooggetuigen tegen persbureau AFP. Oudcommandant landstrijdkracht Morten Kruijf weet meer over de operatie. Eigenlijk hetzelfde als in het noorden is een combinatie van het gebruik van vliegtuigen op Doelen, die proberen ze met precisiebommen uit te schakelen. En het gebruik van grondroepen. En grondroepen is niet alleen soldaten te voet... maar is ook het gebruik van tanks, van bulldozers, van artillerie. Militairen noemen dat het gevecht van verbonden wapens. Dat je met alle middelen die je hebt, dat je zo'n stad binnen gaat. Ieder werd er door Israël vooral geschoten en gebombardeerd in het noorden van Gaza. En riepen ze inwoners op om naar het zuiden te vluchten. De jongerenvereniging van de PvdA heeft aangifte gedaan tegen zes oud-bestuursleden. staat in het NRC. Volgens de club is er 260.000 euro uit de kas verdwenen. Ze denken dat twee oud-penningmeesters het geld hebben gestolen. Vier andere bestuursleden zouden er ook iets mee te maken hebben. In Spanje en Italië zijn elf olijfoliefraudeurs opgepakt. Ze worden ervan verdacht slechte kwaliteit olijfolie te hebben verkocht als luxere extra vierge olijfolie. In totaal is er 260.000 euro liter vervalste olijfolie en 91.000 euro in beslag genomen. En hoe voorkom je dat studenten zich elke avond klemzuipen? Studenten in Eindhoven hebben daar het antwoord op, denken ze. 21 studentenverenigingen hebben een contract ondertekend... waarin staat dat ze verstandiger om willen gaan met alcohol. Ze hopen dat het zorgt voor een cultuurverandering. Er is geen bierpolitie, om het zomaar te zeggen. We willen echt dat het vanuit de studenten komt betekent ook dat je aan de bar bij de verenigingen niet meer kan kiezen uit alleen wijn, bier of Jägermeister. Een paar jaar geleden hadden wij misschien één of twee alcoholvrije bieren bij ons in het assortiment. Uh, nu hebben we volgens mij zeven of acht of zo. En je ziet dat als je echt goede alcoholvrije biertjes hebt, dat het uh, een stuk vaker wordt gedronken. En dan nog het weer. In het zuiden regent het. Die buitenrekken naar het noorden, gaan over in natte sneeuw. Morgen opnieuw af en toe regen, dan twee tot zes graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee opvallende files in Noord-Holland. Om te beginnen de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Maarse en Knoop het Oude Rijn staat 2 km file. De vertraging is een kwartier. En de A10 West, richting Zaanstad, staat voor Amsterdam over Amstel 8 km file. Vertraging is 20 minuten, er is daar een ongeluk gebeurd, twee rijstroken zijn dicht. En de N247 ook Amsterdam richting Hoorn. Voor Broek en Waterland 5 km file rijden en 10 minuten vertraging.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 Toon was dat. Ze hadden al een vrij recente single uitgebracht. Out of Mind. Maar dit dateert alweer van een tijdje terug. Dit is zelfs volgens mij uit 2021. En dat had toen een beetje een reden. Want dat had te maken met de pandemie. En nu is hij in een heel ander licht. Wat dat betreft. Want ja. Er zijn natuurlijk in deze democratie nog steeds mensen. Die een beetje beroerd zijn van die verkiezingsuitslag van de afgelopen... Dat zeg ik van vorige week woensdag. En daar, in dat licht, bij deze tekst... doet deze het dan ook wel weer, denk ik. Westone met De en Goed, Noord-Holland. 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf vanavond. Dat betekent dat we er ook wat live aan gaan doen. In ieder geval zijn er wel wat mensen in de studio... die camera's gaan bedienen. Dus dat, dat is al een fijn teken. En vanavond...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 Van het land, geen stroming, maar zand. En iedereen zou zeker verklaar: van land, de oorzaak die ervaren dit jaar lang. Waar niemand zich een houding weet op oh land, de gaat compleet lang. Wat is hier in godsnaam aan de hand? Bang, dat waren ze zeker. Was alles routine en plicht? Een plan, kut, nagel en peper. De maan of de horizon, altijd in zicht, maar eenmaal al. Het dronken geluid, ontvangen we het zo. open, kijk naar nou, de koplet papier, de schip, bankier. Tot gaan ze op in de bar. De heuvels en de bloemenveld, O land. De dagen die gedaal die plant, ontdekken heen en weer. Daar de rijden, daar rijden, daar rijden, daar rijden, daar rijden, daar daar daar rijden.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 Je yeah.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 Without a goodbye or invention time There my future went up in flames To burn into gold And know who I am today I'm a man child in gypsy land.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 To know, to yes to know, do yes to know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 Please.